Het NOS-journaal. Jurist Stubinitsky. Minister Donner leidt procedure Raad van State niet. Britse minister van Defensie stapt op. En puppies volgend jaar verplicht gechipt. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... wordt verantwoordelijk voor de benoemingsprocedure... voor de vicepresident van de Raad van State. Normaal is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk. Dat is nu Donner. Maar ditmaal wordt daarvan afgeweken...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 In zijn ontslagbrief aan Cameron schrijft Fox dat hij het ten onrechte heeft laten gebeuren dat zijn privéleven en zijn beroepsmatige leven vermengd raakten. Pas de laatste dagen zijn de gevolgen daarvan me duidelijk geworden, zegt Fox. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch kijkt de komende tijd nadrukkelijker naar de Rabobank en een aantal andere grote Europese banken. Aanleiding zijn de schuldencrisis en de spanning op de kapitaalmarkten. De kredietbeoordelaar benadrukt dat Rabobank een van de degelijkste en kredietwaardigste banken is en dat die veel minder kwetsbaar is dan andere financiële instellingen. Maar omdat banken elkaar wantrouwen en elkaar moeilijk geld lenen, kan dat ook voor de Rabobank problemen opleveren. Het zou kunnen leiden tot een lagere waardering voor de bank of delen ervan. De Rabobank is nu de enige private bank ter wereld met de hoogste kredietstatus. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn voor het eerst sinds eind augustus weer vuurgevechten. Tientallen aanhangers van de verdreven leider Gaddafi schieten in het zuiden van de stad met machinegeweren. Troepen van de Nationale Overgangsraad zouden direct hebben teruggeschoten. Over doden of gewonden is nog niets bekend. De Nationale Recherche heeft drie mannen opgepakt die een ondernemer uit Arnhem zouden hebben afgeperst. Een van hen is mede-exploitant van de zaak, een uitgaansgelegenheid. Hij en de twee anderen zouden de ondernemer... onder bedreiging van een vuurwapen hebben gedwongen... om afstand te doen van zijn belangen in de zaak in Arnhem. Onder de drie verdachten is ook een onderofficier... en schietinstructeur van de landmacht. Hij werkt als portier in de zaak. De drie zijn allemaal lid van de Hells Angels. Bij invallen in de huizen van de verdachten... zijn vanochtend wapens en administratie in beslag genomen. De operatiekamers in het Rijnstatenziekenhuis in Zevenaar... gaan maandag weer open...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 De laatste jaren maken Cuba, Amerika en Zuid-Korea de dienst uit op het WK. Nederland speelt in de honkbalfinale tegen Cuba of Canada. Het weer vanavond helder en fris. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan. De minima liggen vannacht rond het vriespunt. In het weekend veel zon. Snachts ligt de temperatuur opnieuw rond het vriespunt. Overdag is het dan een graad of 12. ANRB-verkeersinformatie. Ah nee, de dalende lijn is nu al ingezet. Er staat nog 200 kilometer file. Dat was 280 op het hoogtepunt. Maar toch, in het midden en zuiden van het land merk je daar maar bar weinig van. Daar staan echt lange files. De opvallende files die staan nu nog op de A2 van Eindhoven naar Den Bos. Na een ongeluk bij Vught, 12 kilometer vanaf Best. De weg is wel weer vrij. Alternatief is de route via Os over de A50 en de A59. De andere kant op staan ook opvallend lange fietsers vanuit Utrecht. Eerst tussen Kuleborg en Knopendijl 10 kilometer, verderop tussen Knopend Empel en Vught 10. De 15 van Rotterdam naar Gorkum. Na een kleine kettingbotsing bij Gorkum, 17 kilometer vanaf Hendrikido ambacht Bij Gorkum is de linkerrijstrook dicht. De A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Hoevelaken en Strand 0 de 10 kilometer. Ook een flink ongeluk daar. Beide rijstroken zijn dicht. Alleen de vluchtstrook is open. Alternatief is de route via Apeldoorn. En de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat voor de Waalbrug bij Ewijk 11 kilometer. Ik ben Daan van den Akker, expert bij NUON op het gebied van energieinkoop. Samen met mijn team ondersteun ik zakelijke klanten bij het scherp inkopen van energie...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 Voor een 7-8 Cruise van 749 euro... gaat u naar reisagent of HollandAmerica.nl. Nivea feliciteert DA met de uitverkiezing... tot het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland 2011. Simon wil over drie jaar een zeilboot kopen. Dat is Simons plan.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 Een hele goede avond. Straks de laatste debutant. En dan weten we wie er allemaal genomineerd zijn voor de Selectus debuutprijs We beginnen in Den Haag, want het kabinet heeft de weg vrijgemaakt... voor minister Donner van Binnenlandse Zaken om zich te kandideren... voor het vice-presidentschap van de Raad van State. Vanaf morgen leidt niet hij, maar minister Opstelter... van Veiligheid en Justitie de procedure rond de benoeming. Dat maakt het voor Donner mogelijk om te solliciteren. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Onderkoning van Nederland. Zo is de bijnaam van de vicepresident van de Raad van State. Het is een politieke benoeming. De grote partijen verdelen sinds jaar en dag dit soort functies bij hoge colleges van staat. En nu is het CDA aan de beurt voor de Raad van State. En achter de schermen is de benoeming van Donner allang beklonken. De kabinetsleden willen Donner op die functie hebben.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 En mij verzocht u mede te delen dat uh, alle berichten over mogelijke voortdrachten voor welke functie dan ook geheel niet juist zijn. Zo liet Kamervoorzitter Gernie Verbeet weten. Maar de ontkenningen gaan over een formele werkelijkheid. De procedure is namelijk nog niet gestart en het kabinet heeft officieel nog geen besluit genomen. Maar binnenkamers zijn de kaarten allang geschud en is Donner de gereden kandidaat. Maar hij kon tot op heden niet solliciteren omdat hij wettelijk gezien verantwoordelijk is voor de benoemingsprocedure. En vandaag kwam de oplossing. Niet hij, maar minister opstelte zal de procedure gaan leiden. Premier Rutte. Het is bedoeld om alle opties open te houden. Ook die voor minister Donner? Voor alle ministers. Behalve Ik die, die opstelten. Ik wat u betreft een uh, gereden kandidaat... om deze functie mogelijk in de toekomst te gaan bekleden. Ik doe geen uitspraken over wie wel of niet kandidaat zou kunnen zijn. Iedereen moet kunnen solliciteren dus. Ook Donner. En die mogelijkheid is vandaag gecreëerd. Want de andere leden van het kabinet konden dat immers al. De weg is dus vrijgemaakt voor Donner. Maar nog altijd klinkt de formele ontkenning dat hij de gerede kandidaat is. Ook vandaag weer. In de staatscourant is te lezen dat niet langer u, maar minister Opstelt... verantwoordelijk is voor de benoemingsprocedure vicepresident Raad van State. Waarom is dat? De minister-president zal daar zo toelichting op geven. Betekent dat niet gewoon dat u kandidaat bent? Nee, dat betekent het niet. Uh, als er kandidaten zijn, moet er al een procedure zijn. Er is nog geen procedure, dus er kunnen al helemaal geen kandidaten zijn. Al dus minister Donner. En maandag verschijnt de advertentie voor de functie van vicepresident... van de Raad van State in het Staatsblad. En begint dus officieel die procedure. En er is haast bij, want op 1 februari... vertrekt de huidige vicepresident Herman Tjenk Willink. Voor eind december verwacht Rutte de benoeming bekend te kunnen maken. Tot die tijd zal nog een vrij spelletje Haagsverstoppertje gespeeld worden. En dat zei Michiel Breedveld. Voor het eerst sinds de val van de Libische hoofdstad Tripoli... zijn er weer vuurgevechten in de stad. Het gebeurde in de wijk Abu Salim, waar veel aanhangers van Gaddafi wonen. Ze raakten in gevecht met troepen van de nieuwe machthebbers. Hans-Jaap Melers volgt voor ons de situatie in Libië. Hans-Jaap, dat is verrassend. Hoe zijn die gevechten ontstaan? Ja, een groep van enkele tientallen mannen... Uit die uh, ja, wel beruchte wijk Abu Salim is de straat opgegaan, eigenlijk naar het uh, gebed. En uh, zijn uh, ja, met wapens op de straat gegaan demonstreren tegen de huidige situatie in Libië. En hebben geprobeerd de oude groene vlag ook ergens te hijsen. En zijn toen gestuurd op mensen van uh, ja, de, de voormalige rebellen, de nieuwe machthebbers. En er is, is een vuurgevecht ontstaan. Uh, er zijn geen gewonden bij gevallen. Het was ook wel weer vrij snel voorbij. Maar het is wel opmerkelijk dat zij zich dus op, ja, op deze manier op straat wagen. Ja. Er zijn ook al berichten van, van dit soort toestanden meer richting de grens met Tunesië. Waar ook dit soort incidenten zijn geweest. Het is voor het eerst eigenlijk, sinds Tripoli bevrijd is verklaard. Ja. Wat zegt dat dan over de stabiliteit van het land? Ja, de stabiliteit heeft iedereen er wel zorgen over gemaakt... Uh, dat na de val van Tripoli uh, niet meteen de vrede zou ontstaan. Dit is spanning tussen mensen die van Gaddafi hielden uh, of nog houden. Uh, en, en, en de revolutionaire. Maar wat je ook nu ziet al in uh, Tri Tripoli is er veel spanning onder de rebellen. Verschillende militaire raden per wijk ook in die stad... die ja, toch strijden voor de macht. Nu nog in discussies... Uh, maar ja, het is een land waar heel veel wapens uh, op straat zijn, of voorhanden zijn. Da daar wordt wel gevreesd voor, voor andere zaken, je kunt het ook weer gaan uitvechten. Yeah. Dus, dus er is een zekere mate van instabiliteit, zolang daar niet een uh, officiële re regering komt dan deze huidige overgangsraad. En dan is nog steeds uh, een van de grote en belangrijke steden uh, nog niet gevallen. Sirte is uh, nog steeds in handen van Gaddafi-getrouwen. Nou ja, de, de, de, de strijders van het nieuwe regime zijn daar wel heel ver in. Maar daar wordt nog steeds gevochten. is niet volledig in handen. Uh, en ja, en dus weet je nu vandaag ook dat eigenlijk Tripoli niet helemaal uh, veiliggesteld is. Uh, ja, dat gaat ah. nog door. Daar, daar komen steeds ook onduidelijke berichten vandaan. Hè. De, de, ik heb het idee dat de overgangsraad, ook met propaganda, hè, want is, een, is weer zijn zoon van Gaddafi opgepakt, ja. waarschijnlijk ook weer niet. Uh, allemaal, allemaal berichten om die Gaddafi-getrouwen te ontmoedigen, maar sommigen zijn niet te ontmoedigen en vechten tot de dood erop volgt. Met uh, vandaag inderdaad uh, dat resultaat dat ze in uh, Tripoli opnieuw een confrontatie zochten. Dankjewel. Hans-Jaap Melissen was dat. De, Nederlanden, de Nederlandse honkballers die zegen vieren, dat straks. Wijnand Zwaan voor de ANWB bij de verkeersinformatie. Het neemt een beetje af, maar het is nog ja, wel heel veel. Zeker als je rond Arnhem, Utrecht of Den Bosch uh, op de weg zit nu... Nou, dan merk je niks van het feit dat het een aantal files uh, afneemt. Want daar staan echt hele lange files. In de westelijke randstad gaat het uh, wat beter. Want Amsterdam is de avondspits echt een uh, makkelijke. Uh, wat opvalt is dat de A15 weer vrij is gegeven. Van Rotterdam naar Gorkum. Nog wel 15 kilometer file na een ongeluk. De A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ja, daar is nog een rijstrook dicht na een ongeluk. Van Amersfoort naar 0 staat 10 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En de A50 van Arnhem naar Os. Daar staat voor de Waalbrug bij Ewijk 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vier genomineerde schrijvers voor de Selectus Debuutprijs... heeft u al kunnen horen in de uitzending. Nu nummer 5. aan de hand van Mark Hamer. Nou. En de volgende die ik bel, ja, die zit in Tilburg. En dat wordt lastig om daar nog naartoe te rijden. Dit is de Vodafone voicemail van 06310. Helaas, AHJ Doutsenberg kan ik niet te pakken krijgen. Maar ook het boek Vogels met Zwarte Poten kun je niet vreten. Is genomineerd voor de Selectus Debuutprijs 2011. Bij deze... Goed, dat zijn alle vijf genomineerden. Ik zal ze nog eens eventjes opnoemen. Thijs de Boer met vogels die vlees eten. Peter Buwalda, Bonita Avenue. AHJ Dautzenberg, vogels met zwarte poten kun je niet schreten. Erik Menkveld met het grote zwijgen. En Joost de Vries met Klausiewicz, dat zijn de genomineerden. We gaan daarover praten. Verder met de uh, voorzitter van de jury, Hans Keller. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u ze met plezier gelezen? Ja. Ja, allemaal? Zeker. Ja, niet alleen deze vijf. Nee, want hoeveel boeken heeft u moeten lezen? Nou, hoeveel ik heb moeten lezen weet ik niet precies... maar de hoeveelheid inzendingen nominaal bedroeg 103. Oké, okay, dus daar is een behoorlijke selectie op dat, losgelaten. Dit, dit is het topje van de ijsberg, zal ik maar zeggen. Mag je dat zo zeggen, het topje van de ijsberg, was de kwaliteit over het algemeen goed? Het is het, uh, het, het, het puikje van, uh, van wat we hebben gelezen. We hebben alles gelezen. Uh, we hebben niet alles gelezen. Er waren wat non-fictie uh, in de zendingen en uh, die beoordelen we niet, want dat is een fictieprijs. Ja. Uh, maar daar uh, bleef er toch ruim 90 over. En wat, uh, die zijn allemaal gelezen. Ja, en wat, wat viel u op als u het allemaal zo op uw laat werken? Het hele aanbod? Uh, uh, nou, die enorme vloed dat verbaasde ons echt. Je hoort veel verhalen over de crisis in de, in de boekhandel. En we hadden werkelijk nooit verwacht dat er zo'n enorme hoeveelheid uh, debuten op ons af zouden komen. Je, ik kreeg na een tijdje lezen ook wel een beetje de indruk dat, uh, dat er veel met hagel werd geschoten door de uitgevers. In welke zin? Nou, die dacht: uh, uh, laten we dat ook uitgeven. Je weet maar nooit. Zeg, minder, laat maar zeggen, kieskeurig. Uh, gewoon, je weet nooit of er een toevalstreffer bij zit. Ja, nee, precies. Dat, dat, uh, dat, dat is wel duidelijk. Wat, wat, uh, wat mij opviel, en wat een paar van mijn collega's ook opviel... was dat, uh, de, de, de, vergeleken met, met een paar jaar geleden... de uh, redactionele behoedzaamheid bij uh, uitgevers... en de uh, redactionele werkzaamheid bij uitgevers aanzienlijk is afgenomen... Er waren een aantal boeken, ik zal geen namen noemen, waarvan je dacht, nou zeg, daar had een redacteur dus wat beter naar moeten kijken, voordat het naar de drukker ging. Ja, de, laat maar zeggen, niet, uh, het is niet allemaal kwalitatief uh, hoogstaand wat er op de markt is gekomen. Niet, nee, zeker niet anders, ja. Als we even uh, een goed debuut, hè, want daar, daar hebben we het over, daar is deze prijs voor bedoeld, de beste ja. debutant. Wanneer heb je eigenlijk een goed debuut? Waar moet een goed debuut eigenlijk aan voldoen? Dat is ontzettend moeilijk te zeggen. Het is, het is een vingerspitzengevoel, uh, een beetje. En, en uh, we hadden, en dat hebben we bij de vorige prijs... min of meer geformuleerd... Uh, je, je moet aan een boek kunnen zien... dat het geen eendagsvlieg is, in, in twee opzichten. Het, het, uh, het moet over een week ook nog aardig zijn, of liever goed... Maar het, het, de, de schrijver moet ook iets beloven. Het moet niet zijn enige boek blijven. Nee, er moet gewoon een vervolg. Het moet geen, wat ze in de muziek wel eens noemen, een one-day fly. zijn. Uh, ja, nee, precies. Een eendagsvlieg. En dat kun je... Dat, op een gegeven moment merk je, als je zo'n vloed leest... denk je, ja... Deze 65-jarige meneer, dat staat op de achterflap... die nu zijn autobiografie in vermomde vorm heeft, heeft geschreven... die komt niet met een tweede boek toe. Maar bij andere boeken, en met name bij deze genomineerde... is duidelijk dat het, uh, dat het uh, niet bij dat ene blijft. Want dus van dat... deze vijf gaan we van alle vijf nog wat horen? Ja, nou zeker. Ik zag toevallig, ik heb het niet gelezen... dat Van Doutsenberg al een tweede roman... Dat we zeggen, dat is een eerste roman, want dit is een verhalenbundel. Dat zijn uh, een, een, een, een, een tweede boek, een roman, uh, van hem ja. in de winkel ligt. En dat schijnt een derde onderweg te zijn. Ja. En wanneer weten we het? Oftewel, wanneer is de prijsuitreiking? De prijsuitreiking is op 30 oktober in Rotterdam, bij uh, boekhandel Donner van Selecties. Nou, dan, dan weten we wie van deze vijf uh, gaat winnen. Ik ga u niet vragen uh, wie, want dat gaat u toch niet zeggen. Dat maar ga dan ik zeker wel. niet zeggen. <laughs> dan wel, meneer Keller. Ik dank u wel voor het gesprek. Oké. Okay. Hans Keller was dat. Dan gaan wij nog even naar het honkballen toe. Want uh, ja, dat Nederlands honkbalteam doet het fantastisch... op het wereldkampioenschap in Panama. Afgelopen nacht versloeg het 25-voudig wereldkampioen Cuba... en staat daardoor in de finale. Verslaggever Theo Verbrugge ging vandaag kijken... bij een honkbalclub in Utrecht, UvV. Twee spelers uit het Nederlands team komen daar namelijk vandaan. Hoe heet jij? Marijn. Heb je gekeken? Ja, nee. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat ik wel al sliep. Het is ver weg, hè? Ja. ja. Zeg, hoe vinden jullie het dat het zo goed gaat? Uh, ik vind het leuk, want uh, je ziet niet altijd dat ze gewoon in de finale zijn. Want het is volgens mij ook het eerste Europ Europese team dat in de finale is gekomen. En dat ze van Cuba hebben gewonnen is ook wel gewoon een wonder. Dus ja, ik vind het wel leuk. En wie is de beste? Orlando Intema ja. en Danny Romley van UVV natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Want die spelen hier anders op dit veld, hier ja. waar we nu staan in Utrecht. Ja, ja. ja. ja. Uh, ja Utrecht-vleut ja. hebben. Lijkt het en uh, wist, wisten jullie eigenlijk al dat ze zo goed waren? Uh, no. ik had, uh, nou, ik, Nederlands altijd al goed in honkbal eigenlijk, maar ze zijn steeds beter geworden. En uh, dit jaar zijn ze echt fantastisch. Dus ja. Nou, dat is de toekomstige generatie. Ik ga nu even met de oudere generatie uh, praten. Dat is Ton Camus, die is voorzitter topsport, honkbal, softbal. Staat hier op het veld met een oranje sjaal natuurlijk om. Ja, U hebben... heeft zelf uh, de sport bedreven op topniveau. Ja. Is het verklaarbaar waarom ze nu zo goed spelen of is het echt een toevalstreffer? Nee, ik denk dat het gewoon een, uh, het resultaat is van goed beleid. Uiteraard de spelers die zorgen voor het succes. Maar er is een hele goede bondscoach bij, Brian Farley... Ex-Amerikaan, laat ik het zo zeggen. Het beleid van de technische directeur Robert Eenhoorn van de Bond. Die gewoon een nieuwe strategie gekozen hebben. En dat, en dat werkt. En wat is die nieuwe strategie? Nou, is gewoon gebruik maken van, van veel ervaren spelers. De spelen bijvoorbeeld in het Nederlands team veel spelers met een dubbel paspoort. Ja, en die hebben natuurlijk enorm veel ervaring. En daar moet je van profiteren, denk ik. Nou is Hongbal uh, geen ontzettend populaire sport in Nederland. We hebben het allemaal vroeger op school wel eens gedaan. Ik vond het zelfs een beetje suffe sport, mag ik eerlijk zeggen. En ik zie niet altijd de spanning. Maar we zijn er toch in één keer hartstikke goed in. Ja, het is, vroeger heette dat slagbal op school, meen ik. Ja, wat softbal. Heet? Ja, softball. Dat is toch weer wat anders, hè? Ja, Want dan, dat is vloeken, als ik dat zeg. Ja, nee, dat is voor, de, voor de, de dames spelen vaak softbal. Uh, maar al, ik denk als je eenmaal het spelletje zelf gespeeld hebt... en je kent vooral de regels goed, dan is het een soort verslaving. En daar kom je nooit meer vanaf. Dus je moet er gewoon mee beginnen en het ja. doen. En dus goed gaan kijken nu in ieder geval naar de finale? Ja, goed uh, doen, goed kijken en, en ook de regels proberen te begrijpen. Dan is, is het allemaal veel leuker eigenlijk. Zeg nou de finale. Kan uh, tegen Cuba en kan tegen Canada, Canada hè? Ja. Ja. Ja. Wat hoop je? Nou, ik, eigenlijk hoop ik wel alle twee teams. Want het ligt er eigenlijk aan. Want Canada... Dat... Die staat derde, maar daar hebben ze dan weer van verloren. En Cuba staat tweede, maar daar hebben ze dan weer van gewonnen. Dus. Ja, maar die Cubanen die willen misschien revanche nu echt, hè? Dus, yeah. Ja. Wat denk jij? Uh, ik hoop tegen Canada dat ze die dan toch nog terug kunnen pakken. Nou, dan kunnen ze daar toch nog een keer van winnen. Ja. En dus dan, dan, dan is ze... de motivatie groter, zeg maar, om ja, nog een keer om, uh, te winnen? Ja, om nog een keer te winnen, om dan toch van tegen iedereen te hebben gewonnen. Ja. ja. Het verslag van UVV, dat wordt nog even geslagen. Daar zouden maar twee spelers dus van het Nederlands team vandaan komen. We gaan er nog even over verder praten. Over het historisch resultaat op het WK Honkbal. Met Robert Eenhoorn, die is technisch directeur Honkbal... bij de Koninklijke Nederlandse Baseball- en Softballbond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, en u bent niet in Panama, hè? Nee, ik ben er wel geweest. Ik ben uh, van de week teruggekomen. Ja, te vroeg uh, geboekt omdat u dacht dat het toch wel geen finale worden? Nee, dat wordt uh, nu uh, zo uh, uitgelegd, maar... Uh, nee, to, uh, het uh, is een vraag, hoor. Nou ja, nou, oh, een vraag. Ja. Ja. Nou, nee, maar goed, het is, nee, er zijn een aantal redenen voor uh, het had met, uh, met, met een stuk kosten te maken. Oh, nou. uh, het heeft uh, met... Uh, uh, met uh, te maken dat dat, dat er geen mensen van de IBAF waren. Ja, waren nou, maakt oh, uh, dat maakt niet uit. Oh, ik dacht dat het een vraag was. Ja, precies. Dan mag ik, oh, maar ik, ik mag uh, hem in niet <laughs> antwoorden. <laughs> ik dacht, hè, als er nou een leuk verhaal uitkomt... het wordt een heel technisch verhaal. Want ik wil even, eigenlijk weer even weten over de wedstrijden. Hoe volgt u het uh, hier zo? Zit u achter een scherm? Kunt u het uh, een, een beetje bijhouden? Ik kan het bijhouden, ja. Er, is, uh, er zijn wedstrijden die, uh, die uitgezonden worden via internet. En, uh, en uh, er is een, uh, een nieuw programma van, uh, van de IBAF. Uh, waarbij uh, je pitch voor pitch uh, ook uh, kan kijken hoe, uh, hoe de resultaten zijn. Ja. En um, dat we nou in de finale staan, hè? en de, de, de Nederland heeft het erover. Dat lijkt me een enorme boost, om maar eens een Engels woord te gebruiken voor, uh, voor het honkbal. Ja, nou ja, dat klopt. Ik bedoel, uh, twee weken geleden uh, belde de, bij wijze van spreken nog niemand. En vandaag. Uh, zijn dat misschien wel 70 mensen geweest die, uh, die iets wilden. Dus uh, dit soort zaken is natuurlijk ook fantastisch inderdaad voor, uh, voor de PR van, uh, van de sport. Ja. Ja, denkt u dat het zich ook kan vertalen in dat er gewoon ook meer leden komen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hè. Het volleybal heeft destijds gezegd met uh, het winnen van het goud uh, op, uh, op de Olympische Spelen... dat het eigenlijk geen extra leden heeft opgeleverd. Uh, aan de andere kant uh, ja, denk ik wel dat je, dat je hier gebruik van moet maken. En met z'n allen moet nadenken hoe je hier... Uh, ja, beter uit kan komen. Ja, we hoorden net van de jongetjes bij UVV... dat er in ieder geval twee bij UVV vandaan uh, komen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... die in het buitenland uh, spelen of gespeeld hebben. Ja, alhoewel die uh, ton uh, van, van UVV een foutje maakte... Door, door te zeggen dat we met spelers met dubbele paspoorten uh, gebruik maken. Uh, we maken gewoon van de beste spelers gebruik die een Nederlands paspoort hebben. Ja, maar ik, ik wil eigenlijk weten van hoe, hoe is die verhouding? En kunnen we ook gewoon heel veel van die toppers... die we wellicht uh, in de nacht van zaterdag op zondag gaan, uh, gaan zien... ook in de Nederlandse competitie in actie zien? Ja, van de 24 spelers op dit moment zitten er 14 in de Nederlandse hoofdklasse... en spelen de 10 in de Amerikaanse profcompetities. Ja. En uh, wie hoopt u als uh, tegenstander? Canada of Cuba? Nou, ik moet zeggen dat ik uh, vond uh, dat jongetje wat uh, net de uh, uitleg gaf... Uh, vond ik wel uh, heel wijs klinken. Want hij zei van ja, Canada is misschien papier het beste... maar daar hebben we van verloren. En Cuba is de moeilijkste, maar daar hebben we tot nu toe van gewonnen. Dus ja, al met al uh, denk ik dat je zelf gewoon goed moet spelen... Uh, om, om een finale te kunnen winnen. Omdat beide tegenstanders uh, prima zijn. En ja, zo vanavond blijken uh, wie het zal worden. Nou, goed, het is allemaal te zien op de televisie. Uh, nu zenden we de finale uit. Ik dank u wel en ik wens u er uh, veel succes bij ook, Robert E. Heel... Dan gaan wij naar uh, Joost Eertmans, Want uh, de avondspit staat ook op het punt uh, van uh, beginnen. Joost, uh, met de stelling, een stelling, een mening en uh, een meningen van luisteraars. En waar ga je het vanavond over hebben? Dank je Bert. Ja, Het wordt een mening met een uh, debat, hoop ik. Een uh, beetje vrijdagmiddagstelling uh, uh, dit keer. Oh. Maar ik, ik, uh, ik zeg, kijk, uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt... en dat wist je natuurlijk al, dat een enorme vluchtopgang is... Van, de grote, sorry, van het platteland naar de grote stad. Ja. Uh, ik juich dat toe. Ik kan me er althans heel veel bij voorstellen. Ik woon zelf in een middelgrote stad. Ik, uh, ik zie die voordelen. Uh, maar daarom zeg ik, geef mij maar de grote stad. Uh, daar kan iedereen op bellen. Dorpelingen, stedelingen, mensen die twijfelen. Boeren, burgers en buitenlaag. Door alles mag gebeld, elite, volksmensen, volk, volks, alles komt binnen op 0800 1121. We gaan dus verder over praten. Ik nodig iedereen uit die hier een mening over heeft. Of duidelijk lekker in zijn vel zit in de stad of juist op het dorp. Uh, laat het me weten, 0800 1121. De lijnen zijn nu open van avondspits. We gaan doorpraten. U kunt ook twitteren via hashtag WNL. We praten erover in avondspits van WNL. Zo direct om half 7 na het NOS Journaal.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 Normaal gesproken is de minister van Binnenlandse Zaken, nu is dat Donner, verantwoordelijk. Maar er wordt nu van afgeweken. Volgens premier Rutte is opstelte gezien zijn leeftijd geen kandidaat, maar andere ministers misschien wel. Gisteren meldde de NOS dat het kabinet CDA-minister Donner op de post wil hebben. En alle pasgeboren honden worden vanaf volgend jaar gechipt. Het kabinet wil zo misstanden in handel en fokkerij tegengaan. Met de chip kan de herkomst van de hond worden achterhaald... en ook wordt de eigenaar geregistreerd. Wie zijn hond niet chipt, is in overtreding. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Het is mooi weer. En als u in de gelegenheid bent, kijkt u dan eventjes naar buiten... want het is een mooie zonsondergang. Vanavond en vannacht blijft het nagenoeg helder en de wind valt ook bijna helemaal weg. We krijgen opnieuw een koude nacht. De temperatuur daalt naar 4 graden in het zuidwesten tot 0 graden in het noordoosten en oosten van het land. En lokaal wordt het min 1. Aan de grond vriest het bijna overal en ook ontstaan er weer wat lage mistbanken. Morgen is, weer, is het weer vrijwel gelijk aan dat van vandaag. Volop zon, weinig wind en een maximum temperatuur van 12 tot 14 graden. De wind is opnieuw zwak tot matig. Windkracht 2 à 3 uit het zuidoosten. Zondag, van hetzelfde laken en pak. Een koude nacht en ochtend, overdag zonnig en droog. En het mooie weer houdt ook maandag aan. Maar dan wordt wel wat meer bewolking zichtbaar. En de nachten worden ook wat minder koud. Dinsdag krijgen we een overgang naar een onbestendiger weertype. ANEB Verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu duidelijk af... Toch staan de meeste files nog op de wegen rond Utrecht, Arnhem en Den Bosch. En daar is nog vrij weinig van die afname te merken. In de Randstad gaat het wel een stuk beter. Heel druk is het nu nog op de A1, Amsterdam-Amersfoort en de A12 van Utrecht naar het oosten. Nou, wat verder nog opvalt is dat de A2 bij Den Bosch weer vrij is. Er gebeurde daar midden in de spits een ongeluk. Maar er staan in beide richtingen nog wel behoorlijke files. Van Eindhoven, vanuit Eindhoven 5 kilometer bij Bokstel en vanuit Utrecht 6 kilometer voor Vught. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is ook weer vrijgegeven. Wel nog 11 kilometer file vanaf Hendekido Ambach tot aan Sliederrecht Oost. Oorzaak was een ongeluk. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle daar zijn ze nu nog bezig met het opruimen van een ongeluk. Tussen hoevenlaken en Strand Nulden staat 9 kilometer stil. De linkerrijnstrook is dicht. Alternatief is de route via Apeldoorn. De N325 van Arnhem naar Knopendvelperbroek Velperbroek. Voor Knopendvelperbroek Velperbroek 6 kilometer. Had te maken met een wagen met pech op de A12. De weg is daar vrij. En de n 11 bodegraven richting Leiden is dicht bij Alphen aan de Rijn. En dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Geef mij maar de grote stad. Goedenavond, dit is Avondspits van WNL met een debat over wat u bezighoudt vandaag. Bel WNL, 0800 1121. Goedenavond, luisteraars. De trek richting de Randstad is niet te stoppen. Steeds meer mensen verhuizen van het dorp naar de grote stad. Grootste stijger Amsterdam. De hoofdstad wordt een ware magneet. Maar liefst 110.000 bewoners komen erbij tot 2025. Maar voor de hele Randstad gaat het om 700.000 plattelandsvluchtelingen. Wie zijn dat? Zit u daarbij? En waarom vlucht u? Ik zou het wel weten. De grote stad biedt de perfecte voorzieningen. De tram en metro naar de Bijenkorf, concertzalen, musea, de school... De crash, allemaal dicht in de buurt, het bruist, het is lekker druk en gezellig, maar je bent ook heerlijk anoniem. Geef mij maar de grote stad. Bel WNL 0800 1121 er wordt al direct lid uh, luisteraars op deze stellingname geeft mij maar de grote stad, want ik woon daar zo in zo'n middelgrote gemeente, kan ik zeggen, Kapel aan de IJssel, zoals bekend. En uh, daarnaast ligt natuurlijk de enorme stad Rotterdam. Uh, dat is nou net precies wat wat lekker is, een beetje in de luwte, maar toch die voorziening hebben van de grote stad. Bent u dat helemaal niet mee me eens? Hartstikke leuk, want dan kunt u bellen. En dat doet bijvoorbeeld Ruud de Haas uit Breda. Wat is het niet mee me eens? Goedenavond, Ruud de Haas. Uh, goedenavond. Uh, nee, je bent het inderdaad niet mee eens. Een, een dorp is toch meer de plaats waar iedereen iedereen elkaar kent en ja, hieruit al een bepaalde sociale controle. Maar is dat niet precies, juist de reden dat mensen zeggen, nou heb ik het ermee gehad. Dat dat lees ik toch ook in de, in de bladen. Dat mensen zeggen ja, maar die controle, daar ben ik gek van. Nou, ik denk dat dat tegenwoordig nog aan meevalt hoor. Je hebt tegenwoordig geen geen toe en een dominee meer te kijken of je iedere zondag aan de kerk gaat enzovoorts. Nee. En uh, of je een andere vriendin hebt of wat dan ook. Hè. Dus ik, ik, ik denk dat het grotendeels eigenlijk wel meevalt. En uh, ik, ik las vandaag eigenlijk een artikel vandaag in Trouw, waaruit je zou kunnen zeggen ja de mensen die in de dorpen wonen, die gaan daar op termijn steeds blijer mee worden... dat ze niet naar die grote stad gaan. En waarom gaan. is dat? Uh, ja, ook, ook vanwege de gemoedelijkheid, de, de sfeer, de gezelligheid. Ja, dat de... voert toch wel de boventoon boven die ja, vermeende sociale controle. Okay. In, in de grote stad zijn meer mensen anoniem, dat is wel maar gewoon... Je hebt je krijgt er steeds meer grote steden bij op deze wereld, er er de 50% al in grote steden van de wereldbevolking. En ja, uh, ja, hm. uh, ja ook, ook de kans op ongelukken en rampen hm. met die geweldige hoeveelheden mensen bij elkaar worden ook. Meer risico zegt u eigenlijk, zeg je Ruud. En, maar jij woont zelf in Breda, zie, zie ik dat ik goed? Ik in Breda, ja. Dat is toch geen kleine stad? Dat is toch geen dorp? Uh, Nee, nee he, uh, uh, helaas is die stad ook langs de brand aan het uitgroeien tot <lacht> Toch wel. het groter is. Ja. Ik, woon, ik, ik woon in dezelfde wijk als, als, als in mijn jeugd. U lag in die wijk aan de rand van de stad, maar nu is er zo ontzettend veel omheen gebouwd Aha. dat ik eigenlijk in het centrum woon. Je bent opgeslokt. Oké okay, Ruud, dankjewel voor, voor het bellen. Dat kunt u dus ook doen. 081121. bent u met me eens. Geef mij maar de grote stad, zeg ik. En daarop kan gebeld worden. 081121. Jan Hamming uh, is uh, wethouder in Tilburg, maar tegelijk voorzitter van de G32. En dat zijn de 32 grootste steden van Nederland, met uitzondering van de vier, aller vier grootste, de G4. Goedenavond Jan Hamming. Goedenavond. Meneer Hamming, u hoort het, het is eigenlijk een fantastisch leven in het dorp. Uh, de mensen voelen zich daar heel prettig. En uh, begrijpt u dan dat men daar toch weggaat? Ja, dat zegt notabene inwoner van uh, Breda. Dat is wel leuk om te horen. Nee, ik, ik denk juist dat in de, in de grote steden enorm veel dynamiek is. Dat uh, juist als het gaat om evenementen, als het gaat om cultuur, om sport, alle voorzieningen dichtbij uh, zijn... En, ja, laten we eerlijk zijn, op dit moment is, uh, zijn de grote steden de motor van de, de economie. 60% van de, de arbeidsplaatsen zijn te vinden in de 32 grote steden. Ik denk dat we daar ook trots op moeten zijn. En ja. moeten zorgen vooral dat die steden leefbaar uh, zijn. En nee. ja, kennelijk is het zo leefbaar dat steeds meer mensen daar naartoe trekken. Ik, het verraste mij, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik kan, ik kan u inderdaad niet anders al feliciteren met dit, met dit resultaat. Er komen enorm veel mensen op de steden af. Is, is zijn die G32 daar wel op voorbereid? Nog, nog meer mensen? Nou ja, wat je ziet, bijvoorbeeld als je kijkt naar Tilburg, de afgelopen 10, 12 jaar hebben wij 25.000 arbeidsplaatsen hierbij gekregen. Dus steeds meer bedrijven vestigen zich ook in de steden. En daardoor is het ook aantrekkelijk voor, voor mensen om daar dicht bij het werk te gaan wonen. Dat is één. Twee, zie je dat er steeds meer steden ook zich, uh, ja, dus die, die ontwikkelen, hun, uh, hun bedrijventerreinen. Dat is aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook heel veel voorzieningen, sportvoorzieningen, culturele voorzieningen. Ik denk dat de steden klaar zijn voor nog meer mensen die daarvan willen genieten. Nou, je hoort het, uh, luisteraars, de, de, de grote steden zijn er klaar voor. De trek naar de grote stad. Dus weg uit het dorp, kom gewoon gezellig in de grote stad. Dat zegt ook Jan Hamming, voorzitter van de grootste 32 steden van, uh, van Nederland. En, uh, en hij is erop voorbereid. De, de leefbaarheid het, het staat niet onder druk. Ik zeg het ook, de voorzieningen zijn fantastisch. Je kunt toch in die stadsparken meestal heel erg goed relaxen en ontspannen. Uh, waarom zou je nog op zo'n dorp blijven wonen... en dan moet je vijf kilometer fietsen voordat je bij de eerste de beste snackbar bent? Dat is is toch niet uh, wat je feitelijk wil. Wim Dorsman is het daar helemaal mee eens. Die zegt, heerlijk die stad, natuurgebied en schapen. Uitzicht over de Maas, Rotterdam, de Kuip. Ik ben in 10 minuten op de Koolsingel en ik ga echt nooit meer weg. Een duidelijke Rotterdammer. En Wim stuurt ook nog een foto mee. Uitzicht vanaf zijn balkon waar hij de wijn heeft klaargezet voor een mooie stadse avond. Wim, geweldig. Um, Ferdinand Zwijnenberg uit Haaksbergen is het niet met mee eens. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dag meneer Zwijnenberg. Ja, nee, het is in het, ik ben uit het buitengebied verhuisd, vanuit Enschede. Het is inderdaad, wat Ruud ook al zei, het is veel gezelliger. Je hebt de, de buren die komen zo, zo aanwapperen, die even lekker een, een korreltje doen. En in de grote stad, ik heb naar Enschede grote stad, maar toch een reden. Ja, u ja. valt een, be, een beetje weg, Ferdinand, maar hoe groot is Haaksbergen? Bent er niet meer aan... Nee, die lijn was wat lastig. Martin Houtman uit Friesland, goedenavond. Goedenavond, uh, meneer Eerdnaas. Ja, ik ben het niet eens met die stelling. Ik, uh, ik woon prima in Friesland en uh, ik heb drukke baan en als ik thuis kom, uh, woon ik in een rustige omgeving. En ja, daar zijn nog tradities in Friesland die ik uh, ook uh, hoog uh, heb. En uh, de Friese taal, dat, uh, dat houd je ook samen. Dus uh, ik zie geen reden om naar de grote stad gaan, uh, te gaan verwonen. Nee, je kunt natuurlijk wel naar Leeuwarden, dat is op zich ook, ook uh, een, ja, een, een, een mooie... Ja, Vraneker is een middelgrote stad. Dus er wonen ook onderaan al 20.000 mensen. Daar ja. wat. Dus uh, daar zijn ook al uh, winkels zat hoor. Dus alles uh, wat ik in Amsterdam krijg, nou, dat kan ik ook wel in Lerrode in Vraneker krijgen. En, uh... Ja, nou ik heb een groot zwak voor Friesland. Dat is, daar liggen mijn, de roots eigenlijk van mijn, van mijn vader zijn familie die kant. Maar dat, dat, dat is een prachtig gebied. Toch denk ik dat die gebieden, wat u zegt, er wordt steeds meer opgeslokt. Hè? Hoe vindt u dat? Dat steeds meer dorpen eigenlijk worden verenigd. En dat het, kon, hè, dat het steeds meer conglomeraten worden. Uh, steden hè, bedorpen samen. Gevoegd en dergelijke. Ziet u die ja. ontwikkeling daar met, met aangesoogen uh, tegemoet in Friesland? Ja, dat zie ik bij ons natuurlijk ook wel. Uh, er zijn natuurlijk ook op dorpen die hun scholen moeten sluiten omdat er te weinig kinderen zijn en die kinderen moeten naar een uh, fiets om uh, naar de volgende ja. school uh, waar dan wel gelegenheid is voor hun. Uh, dat, uh, dat krijg je. Dat is natuurlijk, uh, bijzonder jammer. En uh, er zijn al dorpen die klagen erover omdat er geen pinautomaat is en zulke toestanden. Ja, dat, dat krijg je dan wel. Oké, okay, meneer Houtman, dank u zeer uh, uit Vraneker. U kunt blijven bellen, want er is uh, wel eens een ingesprekstoon. Er wordt veel gebeld en dan hoort u de ingesprekstoon... en dan wil ik u oproepen om toch weer terug te bellen. Over een paar minuutjes komt u er waarschijnlijk wel uh, tussen. Hosta Sibol Diana uh, zegt op Twitter... dorpjes zijn alleen nog goed voor een vakantieweekend. Dat is prima. Ja, één, Alleen maar Centerparks omheen zetten, dat, uh, dat zou je dan kunnen doen. Lijkt me toch niet het beste idee. Uh, ik, ik spreek met Simon de Vries uit Emmeloord... Hey, goedenavond Joost. Goedenavond, Simon. Ik zeg heb 30 jaar, jaar in Rotterdam gewoond en ik ben nou, ik ben nou in Emmeloord en ik vind het fantastisch de rust hier. Ja? Hoe? Ja. Nooit meer terug naar de grote stad? Nou, ja, ja ik ben nog steeds fijn als potter. dus ik, zo, zo nu nog ga ik wel eens, maar ik vind het fantastisch. Ik, ik heb Rotterdam eh, gewoond van 1970 tot het jaar 2000. En ik woon in, in, in, in, in, bij de middelmanstraat. Op een gegeven moment had ik het nog gehad. Ja, ja. En ik woon nu hier in Emmeloord op een gegeven moment. En uh, ja, hier is het inderdaad wat ik net heb gehoord. Ja, de mensen hebben iets, iets meer voor elkaar Oh, Hier zeggen ze nog goeiemorgen. Als ik in Rotterdam zeg morgen, dan uh, had ik een mes in mijn rug. voor Ja, oh, is het zo erg. Ja, maar ik geloof dat Emmeloord nou ook niet de boek staat als de meest veilige stad. Ik had in, in de, in de indruk dat er relatief hoge criminaliteit uh, zich... Uh, nee, nee, nee, nee, nee. In, in Emmeloord? Nee, nee, nee. Weet u het zeker? Oh. Nee, dat weet ik zeker. Nee, Dan ben je in ieder geval met Almere of Lelystad, denk ik. Maar, ja, mijn nee, dat is echt een. Nou, het is ook leuk. geen dorpje natuurlijk, hè? Nee, maar het is leuk. Maar ik bedoel, je woont wel buitenaf. Ja. Je woont een beetje ja. buitenaf en u zegt vanaf Rotterdam is het mij heel goed bevallen om uit dat, uh, uit dat grote gebied te trekken en ja, in Emmeloord uh, verder te gaan. Oké, okay. ja, ja. Simon de Vries uit Emmeloord, dank je, dank je zeer. Inmiddels aan de lijn Jan Wicht Boldus. En Jan Wicht Boldus die benadert, uh, tegenstelling tot Jan Hamming, niet de grote steden, maar juist de dorpen. En wel de dorpen van het Groninger landschap. Hij is namelijk voorzitter van het Groningse, de Groninger Dorpen. Meneer Wichtboldus, goedenavond. Ja, goeiedag Joost. Wij spreken dus over, dat zeg ik nog even voor de, voor de bellers, uh, geef mij maar de grote stad. Dat is mijn mening. Ik vind het heerlijk wonen dicht bij de grote stad. U kunt op het platteland wonen, uh, luisteraar. Belt u dan ook op om mij van repliek te dienen. 0800 1121. Komt u hier in het programma, gaan we live met elkaar debatteren. Geef mij maar de grote stad. U kunt ook twitteren, WNL of uh, hashtag avondspits gebruiken of Eerdmans. Dat maakt niet uit. Jan Ja, voorzitter van het Groninger Dorpen, zei ik al. Nou, ja. Het dorpse leven valt stil, lezen wij in de krant. Nou, dat uh, valt best mee, hoor. Het is uh, niet zo dat, dat uh, het valt te herleiden uit de kranten. De, de dorpen in Groningen zijn uh, springlevend en uh, dat blijven ze ook nog wel leven. Is dat zo? Want jullie, blijkbaar moet er iets gebeuren... om toch het algemene dorpsleven weer, weer wat, uh, wat lucht in te blazen. Nou, het is vooral een kwestie van uh, hoe ga je daar als dorp mee om... En uh, kun je wat structuur aanbrengen in je dorp en daar je uh, dan uh, ook wat dingen op poten zet en wat uh, acties onderneemt. En dan uh, denk ik onder andere aan het verenigingsleven, actiecomités, uh, groepen mensen die uh, belangen behartigen. Uh, mm. Je kunt het niet opnoemen en het is natuurlijk altijd nog zo dat er een verschil is... Uh, Tussen het uh, welzijn in de grote stad en het welzijn in een... Uh, nee, dat geloof dat ik. Daar wordt nog aan, een, aan elkaar gedacht. En nee. uh, die meneer uit melden meldde net al dat hij gegroet werd. Nou, dat is in het dorp waar ik uh, bivak hier uh, ook het geval. En soms heel, heel vervelend. Ook Dat kan ook vervelend zijn. Dat je elke dag mensen die je nek hebt die overal lopen te groeten en handen geven en praatjes willen maken. Dat nou, is echt dat nee? hoeft niet zo ver te gaan, jongens. Daar ben je even in de waarde. Je kan ook uh, blijven bij even een hand opsteken of even te knikken. Ja, en, dan, dat doen we ook in de grote dan, stad dat, wel, hoor. En, en dat is toch niet zo'n groot nee. om even de hand op te en het Probleem. dorp is geen stad. Hè? Je weet uh, In zo'n dorp dan heb je ook minder mensen te groeten. In een stad dan moet je er misschien wel honderdduizend uh, uh, Ja, dan ben je wel weer ja, even, even bezig. Maar zeg Jan, nou het volgende. Ik, ik zie inderdaad ook dat het platteland knus is. Ik zie ook dat er ruimte is. Ik zie dat het groen is. Maar je bent verdooi 4,5 kilometer met de auto aan te rijden... over zo'n gevaarlijke provinciale weg voordat je een keer de crash bereikt. Dat vind ik zo'n zo handicap van het dorpsleven. Je bent eeuwig en altijd onderweg. Als je een crash, -kla crash klant bent, dan uh, kun je misschien ook kijken of, of er op een boerderij waar tegenwoordig ook veel... Uh... ...crashen worden uh, onderhouden. Uh, er zijn mensen, uh, vooral boerinnen... ...die uh, ook uh, crashjes... Uh, ...exploiteren. En die, uh, dan kun je in plaats van die 4,5 kilometer... ...misschien wel binnen 500 meter je kind al kwijt. En zo'n kind vindt dat geweldig op zo'n boerderij. Op een boerderij? Ja daar, kan je, ja, daar moet je oppassen. We sloten een beetje afgrendelen. Maar inderdaad... De veiligheid, dat is ook het grootste manco op een boerderij. Dat, dat, uh, daar hebben we geen verschil van mening over. Dat denk ik ook niet. Oké, okay, dank, je, dank je. Tot zover even Jan dus ...van de voorzitter van de Groninger Dorpen. Uh, uit Rotterdam. Ja, goedenavond. goedenavond. Wat een Raar romantisch ideeën. Die, die trek naar de stad. Want wat is nou de stad tegenwoordig? Ik ben een geboren en getogen Rotterdamse. De stad is voor de meer dan de helft uit allochtonen. In de stad heersen er spanningen die we natuurlijk nooit hebben gewild. En dat we in de stad natuurlijk voordelen hebben aan schouwburgen, theater en bibliotheken en ziekenhuizen, dat is fantastisch. Maar het romantische idee, ik ga lekker naar de grote stad. Ja, ik woon in de grote stad, ik ben hier geboren, ik heb hier mijn verplichtingen. Maar, maar ik zie dat allemaal als een een romantisch idee van u hoor. Maar mevrouw Taal, dan is het toch opvallend dat een hoop dorpelingen, en dat verraste mij ook, dat zei ik al eerder, dat die toch in massaal opzicht op weg zijn naar de grote stad. Waarvan u ja. zegt het verandert of het ver ver ver verandert dramatisch. Ik denk dat deze dorpelingen, en ik kom ze op mijn vakantiereizen vaak tegen... die mensen die uit dorpen komen, hebben geen idee hoe het in een grote stad meer is, meneer. Hmm. Hebben ze gewoon geen idee meer van, er is toch echt een hele hoop lol vanaf. Nou, wat ik eigenlijk denk, is dat een hoop mensen uit een dorp komen zeggen... de stad zoeken we op en vervolgens weer teruggaan naar dat dorp. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar, ik u, denk, uh, maar wat is... doet u nog in Rotterdam eigenlijk, mevrouw Lucitaal? Wat doet u eigenlijk nog in Rotterdam dan? Waar gaat u niet... Ik heb mijn werk. Ik, heb, uh, ik zit verbonden aan ziekenhuizen. Nee, ik, ik zou zo weg willen. Maar ik heb een man die uh, regelmatig alle ziekenhuizen moet bezoeken. Maar anders was ik weg, hoor, meneer Eertmans. Oké. Okay. Nee, houd het vol zou ik zeggen. Lusie Taal uit Rotterdam, die het daar toch lastig heeft. Uh, u kunt dus ook bellen. 0800 11 21. Komt u hier bij Radio 1 binnen bij Avondspits. Geef mij maar de grote stad. Dat doe ik omdat ik zeg, ik zie die beweging van, van dorp naar stad. En ik begrijp dat heel goed. Maar er zijn toch veel mensen die zeggen, kom alsjeblieft naar het dorp toe. Dat is veel geriefelijker, rustiger en prettiger. Wat vindt u? Woont u liever in het dorp of woont u liever in de grotere stad? Daar wil ik het met u over hebben. Maurice Jassies uit, Ar uit Ermelo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Ermelo, dat is nou, nou, nou wel een mooi dorp, hè? Ja, het is, het is een schitterend dorp. Ook al wilde ik er voor een jaar geleden nog niet doodgevonden worden, voor mijn gevoel. Ik, ik kom ook uit een grote stad, uit Amersfoort. Dat is niet een hele grote stad, maar toch een grote stad. Altijd in het centrum gewoond. Ik kreeg een vriendin uh, die in Putten woonde, dus naast Ermelo. En uh, na een half jaar eigenlijk meer uh, in Putten te zijn geweest dan in Amersfoort... ...gingen we een keer naar Amersfoort toe om te winkelen. En toen pas zag ik eigenlijk de nadelen van de stad. Ik bedoel, uh, altijd druk veel verkeer, uh, duur voor te parkeren. Het is eigenlijk onmogelijk om het centrum in te komen. Mm -hmm. Ik woon nu uh, midden in het bos. Als ik bij mij uh, het erf afloop, ik heb een tuin van 850 vierkante meter, daar loop ik vanaf, loop ik letterlijk het bos in. Dus dat is heerlijk voor mijn honden. Het is gratis parkeren. Er is weinig stress. Uh, dat, dat merk ik vooral op zaterdag met boodschappen doen. Mensen zijn verschrikkelijk vriendelijk. En wat ik alleen niet snap is, mijn vriendin heeft een, een uitgebreide vriendengroep. Een man of 30, 40. Uh, allemaal begin 20. En niemand wil het dorp uit. Nee, maar dat, dat gebeurt is... dus blijkbaar wel, ook uit Ermelo. Misschien is een reden hè, dat je zegt, voordat jij weer bij een, uh, een, een bioscoop bent, moet je naar Harderwijk, denk ik? Of, of... Uh, wij gaan naar Ede toe als we naar de bios gaan, omdat dat een heel mooi theater is. Ja. Maar dat deed ik ook al toen ik in Amersfoort woonde. Hé, hey, dat is vreemd, want daar heb je toch een heel goed, uh, goede bioscoop. Nee, nee, nee. Ja, ze gaan nu een nieuw bouwen, geloof ik. De Grand, ja. Ja, ja. Nou, dat is wel lange na niet meer wat oh. geweest is. Oké. Okay. Criminaliteit ook altijd in Amersfoort moet ik zeggen. Heel veel naar de politie gebeld met overlast, et cetera. Dus u bent en daar vertrokken? Status? Precies. Om naar Ermelo te gaan. En dat bevalt echt prima. Ja, en, en wat je net zei van vijf kilometer fietsen naar een snackbar. Kijk, dat is al lang niet meer zo natuurlijk. Dat hangt er wel vanaf waar je weet je woont. Uh, nou, het, het ja. groeit. Maar wat ik zo mis in het dorp is bijvoorbeeld een goede Thai. Zeg maar lekker, goede Indisch eten. Dat zijn toch van die. Je hebt natuurlijk de afval-Chinees bij elke kerk en dorpsplein staan. Maar het, het echte lekkere eten, dat vind je natuurlijk ook niet in het dorp. Ja, we hebben toch... het leuk dat je erover begint. Ik heb toevallig vanmiddag gereserveerd voor de familie van mij... die uit de stad komt voor kerst. Gaan we bij ons uh, om de hoek uh, bij de taai eten. Bij de taai? op de In Ermelo. In Ermelo. Ja, in Ermelo, ja. Nou, dat is toch tot, ook wat? Heerlijk. 400 meter vandaan. Nou, dan ja, is dat dan goed geregeld. Ja. Ik, ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Dat je echt ergens midden in Friesland... Ja, bent, dat bedoel ik. Drie hutjes en een paardenstal <laughs> maar ik woon nog midden op de Velujaan. Het, is... nah, het is een mooi gebied. Ik kom nou. uit Harderwijk. Ik ben daar geboren, dus ik weet, er, ik weet er alles van. Ik vind het ook een prachtig gebied, maar toch... Daar zijn voor zijn tegens, laat ik het zo zeggen. Maurice, Janssies, Jansies, bedankt voor jouw voor jou commentaar. Um, Twitter, daar zegt iemand, medestander, paf. Namelijk, om zes uur is alles dicht en aan de warme hap. He, ba, geef mij maar de grote stad. Precies eigenlijk wat ik zeg. Dat gebeurt er inderdaad. Nooit op zondag de winkels open. Het is altijd gesloten. Je loopt over lege straten in het weekend in feite op zondag. Het is natuurlijk wel een beetje beperkt, het leven op, op het dorp. Uh, wat vindt u? Geef mij maar de grote stad of toch het dorp. 0800... Uh, 1121, um, daar kunt u op bellen. En ik pra praat nu met me Wim Lieverstro uit Leuvenheim. En dat ligt bij Zutphen. Uh, een klein dorpje, Hoi. goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja. Ja, heerlijk, ik woon er sinds drie jaar. En uh, daarvoor altijd in uh, Apeldoorn gewoond. En uh, in het centrum. Mm. En dat werd op een gegeven moment zoveel dat ik uh, zie dat van nou al het verkeer hier. En uh, alle drukte. Ik ga met mijn gezin uh, naar een kleiner dorp op zoek. En hoe ver is het ziekenhuis? Uh, ja, dat is Zutze, 10 minuten rijden. Ja, precies. En dan heb je er ook nou, geen... Ja, ik ja. Weet, ik weet niet, als je in, in, in uh, nou ja, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht uh, naar het uh, ziekenhuis moet, hoeveel uh, je dan moet rijden... Maar uh, ik denk dat die minuten nog wel uh, haalbaar is. Ja, dat ben ik wel met een je eens. Het, zal, het is bij mij korter, maar je zult zeker mensen hebben die daar, die daar, uh, die daar uh, net zoveel over doen vanuit de grote stad. Ik moet even snel naar Hans Snel. <laughs> dat is wel leuk, want Hans Snel is directeur Almere City Marketing en die is het heel erg eens met, uh, met de stelling. Uh, meneer Snel, goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Ja Hans, je bent het. Ja, echt... ik ben het helemaal niet ja. eens met de stelling. Ik zou hem zelfs nog wat specifieker willen maken. Ja, doe maar. Geef mij maar een groot Almere. Juist. Ja, jullie staan redelijk Want, uh, op de kaart natuurlijk. Wij, wij tellen nu uh, 190.000 inwoners, zijn de zevende stad van Nederland. Maar de ambitie is om door te groeien naar uh, 350.000 inwoners. Waarom wil Almere zo groot worden? Nou, de, die groei is geen doel op zich. Uh, allereerst spelen we in op een vraag. Hè. Uh, het kwam steeds al te sprake. Steeds meer mensen willen in de stad wonen. De meeste mensen willen ook in de Randstad wonen. En uh, veel steden in de Randstad hebben geen plek meer. En Almere nog wel. Maar daarnaast biedt die groei uh, ook allerlei kansen. We zijn nu een stad waar het heel fijn is om te wonen. Met veel groen en water direct uh, bij de woning. Maar bij groei kunnen we daarnaast de inwoners ook meer voorzieningen bieden. Meer cultuur, uh, en meer hoger onderwijs. Mm. Uh, en die groei, en dat wil ik ook nog wel even benadrukken... biedt ook de mogelijkheid om een duurzame stad te worden. Want dat willen we. Nee, dat is zo. Maar heeft, een hey, hebben, jullie, stad. Ja. hebben jullie al een beek, Horv, eigenlijk? Nee, we hebben een hele mooie VND, maar we hebben nog geen bijenkorf... en die zit er dan misschien wel in als we de verder doorgroeien. Dat bedoel door doen ik? Het. Nee, maar dan doe je mee? Natuurlijk, nee, dat is ja, gekheid, maar je zit op de goede. alleen zou het niet te snel gaan voor Almere... dat je zegt, we groeien zo hard dat het een leefbaar probleem kan worden? Nou, die groei is natuurlijk de laatste jaren toch wel iets langzamer gegaan... Uh, vanwege de recessie. Uh, dus eigenlijk gaat die nu uh, best goed... Um, en het is inderdaad, uh, je moet natuurlijk wel zorgvuldig uh, ja. uh, groeien, uh, niet te snel. Oké, okay. Piet Soeterman uit Harderwijk uh, belt in. Goedenavond meneer Zoeterman, u bent het niet met me eens. U bent meer een dorpsman dan een stedeling. Nou, ik ben het gedeeltelijk uh, eens. Uh, het kan namelijk wel en het kan namelijk niet. Ik uh, wil even zeggen dat uh, de hele migratie, dus dat het platteland namelijk golfbeweging is. En dat het uh, aan een bepaalde wetmatigheid gebonden is, namelijk aan het poespoelmodel. Je zag in uh, zeg tot de vijftige jaren zag je een urbanisatie. Dat uh, was het economisch motief. En daarna, en uh, heeft de overheid heeft eraan bijgedragen, denk aan de tweede namelijk ordening, een groeikennenbeleid. Mm -hmm. dat er uh, betere woningen kwamen in een streek rondom de grote steden. Ja. En dat zit uh, tot op de dag van vandaag door, want uh, uh, bijvoorbeeld, Gelderse Vallei, verlei bij, is erg in trek bij uh, mensen omdat ze dan niet te ver van die grote stad zitten. We hebben werkgelegenheid. Ja, ik, nee, ik moet even een beetje ontbreken, Piet. Want het wordt een wat lang, lang verhaal uit, Maar duidelijk is dat je niet vindt dat, dat de mensen naar de grote stad moeten gaan en meer het dorp moeten opzoeken. Wie, wie komt uit het uh, dorp? Dat is uh, nou Simon, Simon van der Meer. Goedenavond. Ja, goedenavond, meneer Eerdmans. Ik uh, ben het inderdaad niet eens uh, met uw stelling. En uh, heel kort twee argumenten. Eén argument heb ik niet gehoord en dat zijn de woningen. Ik woon in een dorpje, ik heb een uh, ja, normaal inkomen. En toch heb ik een vrijstaand huisje. Nou, normaal gesproken zou je in de grote stad daar een klein vletje van kunnen kopen. Dus dat is echt een geweldig voordeel. Absoluut, ik. dat is waar. En een argument voor de stad, en dat hoor ik deze uitzending heel veel. Hè? Dat is alles is of uh, en zo, je hebt geen voorzieningen. Ja. Maar dan denk ik van, waar hebben we het eigenlijk over. Want hier in Nederland is eigenlijk afstand heel erg klein. En als je een autootje hebt, als je niet op het openbaar vervoer bent aangewezen, is het eigenlijk altijd wel te doen. Ja, maar je zult maar net aan het bevallen zijn als vrouw en toch, toch uiteindelijk het ziekenhuis moet opzoeken. Daar, daar zou ik niet over na, na willen denken. Dat is waar. Nou, denk ik dat dat zelfs in de grote stad geen pretje uh, is. Er zijn zelfs steeds uh, ja, meer grotere plaatsen waar de ziekenhuizen weggaan. Ik denk dat zo'n voorbeeld voor veel mensen een probleem wordt, maar. Ja, een heleboel dingen zijn gewoon in de buurt. Toch wel? En u zegt, daar kom ik wel. Ja. Ik, ik kom er wel. Dat, ja, is, dat is uw mening. Ben, ja. Uh, ja, inderdaad. En ik ben, uh, afgelopen zomer heb ik een uh, fietsvakantie in Oost-Europa gedaan. Nou, daar zie je afstanden en daar liggen plekken in de middel of nowhere. Ja. Oh, zo kennen we dat hier niet. Oké, okay, dank je zeer Simon van der Meer. Ik wil ook Hans Snel bedanken. Die was uh, weg, maar die wil ik zeker bedanken voor zijn commentaar. Directeur Almere City Marketing was het ermee eens. Nog heel kort even naar, naar een Robert Snel uit Papendrecht. Uh, even kort, meneer, pa uh, meneer Snel. Hoi Joost, ja heel kort. Ik werk bij een bank, uh, ik doe er veel onderzoek naar. En wat leuk is, wat ik ook zie als beweging, is dat mensen zijn verliefd, wonen in het dorp, willen er graag blijven wonen, maar kunnen er niet betalen. En moeten daardoor naar de stad, of ze zijn verliefd en willen wonen. En het dorp, bijvoorbeeld wij vlakbij Papendrecht biedt dat niet. Je ziet hetzelfde in Amsterdam. Dus aanbod versus betaalbaarheid is ook een hele belangrijke reden Joost. Wat, je wat leuk, je hebt er zelf onderzoek naar gedaan begrijp ik. Ja, ja. Dus op... Mensen zijn verliefd en, en al dat gelul als weg Helemaal niet van toepassing. Zullen willen wonen. Echt ja, moet je wel kunnen betalen. Daar zit, het nou dat zei de vorige Simon zei het ook al dit argument miste nog in de discussie. Maar dankjewel, Robert, leuk dat je daar naar, naar hebt gekeken uit Papendrecht. Het ging dus over de grote stad versus het dorp. Men loopt leeg. En dan zeg ik het vanuit het dorp. Strek me naar de grote stad. Dat werd vandaag bekend. Ik vond het wel begrijpelijk. Maar dan wij ook luister zeggen: kom alsjeblieft, blijf in het dorp voor het heerlijke rustige leven. Dit was avondspits, eh, dames en heren, voor, voor deze vrijdagavond. We zijn er maandag weer met een nieuwe avondspits. Dan zit ik weer achter deze microfoon. Wij sluiten af en wensen u een heel fijn